Wa sharral omori muhdata tuha, wa kulla muhtafatin bid'a, wa kulla bid'a'atin dalana, amma ba'd. Geachte broeders en zusters, jons en meisjes, ik groet jullie allemaal op deze mooie dag, de dag dat wij allemaal de eed met ons allen vieren. Ik groet jullie met de groet van de islam, de groet van de vrede, het is de groet van Ahlul Jannah, Tahiyatuhum fiha salam En ik zeg tegen jullie allemaal de vredesgroet. as salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Broers en zusters, jongens en meisjes. Niet lang geleden hebben wij de Ramadan verwelkomd met verschillende gevoelens. Het is net alsof ik nog gisteren. Werd gebeld door een vriend van mij, hij zegt Abu Safwan, gefeliciteerd. En hij zei tegen mij: Morgen is het Ramadan. Subhanallah. En vandaag de dag, broers en zusters, is Ramadan al voorbij. En wij vieren, ja, op deze dag de Aïd met ons allen. En als we terugkijken, hoe wij de Ramadan hebben meegemaakt. ...ik vergelijk het zo... ...stel je voor... ...je hebt een vriend die maar één keer per jaar komt... ...een vriend uit Eritrea... ...een vriend uit Marokko... ...een vriend uit Turkije... ...die komt maar één keer per jaar jou bezoeken... ...en je weet als jouw vriend komt... ...die brengt een heleboel cadeaus... ...heleboel geschenken van Eritrea en Marokko en Turkije... ...en hij brengt zoveel zegeningen mee... En nu is het tijd van jouw vriend om weer weg te gaan. Hoe neem je afscheid van zo iemand? Ja, het gaat je pijn doen hè, wanneer je afscheid van zo iemand neemt. En zo ook oh, broers en zusters, Ramadan is gekomen en Ramadan is gegaan. En Allah subhanahu wa ta'ala en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he, heeft ons over Ramadan zoveel dingen verteld... En zoveel dingen zijn ons beloofd tijdens de maand ramadan. We gaan nu eventjes terugkijken in de maand ramadan. Want nu, een week na ramadan, hebben we een andere vraag. Ma da de ramadan? Wat gebeurt er na ramadan? En dan moeten we even terugkijken naar wat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam... En wat de profeet Mohammed... sallallahu alaihi wa sallam ja, ons heeft beloofd. Wat er zal gebeuren tijdens de maand Ramadan. En tijdens de maand Ramadan zijn er bepaalde bijzondere dingen gebeurd. Die alleen tijdens de maand Ramadan gebeuren. Bijvoorbeeld, ...ja, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Ja, dat degene die Ramadan vast met Iman. En hoop op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah ons zal vergeven tijdens de maand ramadan. Ja. Man saama ramadanu imanan wahtisaba. Gufira lahumma taqadda ma min zambihi wa ma taakhar. Degene die tijdens de ramadan vast. Ja. Uit, uit geloof. En uit. Ja. Met, met hoop op beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zal die persoon insha'Allah. Ja. Van zijn of haar zonde vergeven. En ook. De maand ramadan. Ja. Daarin. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons ook beloofd. Dat er een nacht is. Die beter is dan duizend maanden. We weten allemaal. Die hele bekende nacht. Laila Qadr. Misschien dat Allah subhanahu wa ta'ala ons. Inshallah die Laila Qadr heeft vergeven. En Rasool sallallahu alaihi wa sallam. <coughs> De profeet Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam heeft ook gezegd, men kan layla t'al qadr iman en wahtisaba. Degene die layla qadr met iman en hoop ja, opstaat ja, en Allah Subhanahu wa Ta'ala bidt en hoop en zeker en shukr en van alles en... Allah Subhanahu wa Ta'ala zal insha'Allah ja, inshaAllah onze zonden vergeven. Wat is ons nog meer beloofd tijdens de maand Ramadan? zo so, heeft de Prophet sallallahu alayhi wa sallam ook gezegd, ja, dag van Ramadan janna wa Abu Wanneer Ramadan komt, yeah, worden de deuren van de Jannah wijd opengegooid en de poorten van de Jahannam, de poorten van de hel, worden dichtgemaakt en de shayateen, de duivels, die worden vastgeketend door Allah subhanahu wa ta'ala en zie daar broers en zusters zie daar, hoe snel ramadan is gekomen en ramadan is zo voor ons neus weggegaan en hoe moeten wij ons nu gedragen na ramadan ja? wees geen ramadan muslim, kennen jullie dat de ramadan muslims ja? dat zijn muslims die zich alleen maar tijdens de ramadan als muslims gedragen Tijdens de ramadan zijn ze tolerant. Tijdens de ramadan gaan ze naar de moskee. Tijdens de ramadan liggen ze ze Tijdens de ramadan doen ze liefdadigheid. Tijdens de ramadan bezoeken ze hun vrienden. Tijdens de ramadan voel je de ooghoewa. Maar, wat gebeurt er? Na één shahal, in de ja, is net op ramadan een jasje is. Ze hebben dan ramadan. In ja, shahal gaan ze dat jasje uitdoen. En aan de kapstok hangen. En elf maanden lang gaan ze leven hoe ze leven. Doen wat ze doen. Halal of haram. Het maakt niet uit. Ze gaan waar ze willen gaan en dergelijke. Wees geen ramadan moslim. Maar wees een moslim voor het hele jaar. Want ramadan. Graag de broers en zusters. Jouwse meisjes. Ramadan is niks anders geweest. Dan een trainingsschool. Ja? hoe wij ons tijdens de maand ramadan gedragen zo moeten wij ook sorry zo moeten wij ook na de maand ramadan ons gedragen en ook Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft ook gezegd dat lisa in die farhatan ja hij zegt wanneer iemand Wanneer iemand aan het vasten is, ja, kent die persoon twee momenten van vreugde. Ja. Eén van de momenten van vreugde is, Yom fitter. Ja, dat wij, ja, jommel is Dat wij onze fitter breken en masha'allah, we zijn bij elkaar gekomen. En ik voel masha'allah de broederschap. Ik voel de mahabba. Ik voel de eenheid. Ik voel de genegenheid. En we zijn allemaal blij. En alhamdulillah... Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt ook, ja, dit is een dag om blij te zijn. Maar, jij zal straks ook blij zijn, zoals Rasulullah sallallahu alaihi wa zegt, de tweede parach, de tweede vreugde voor ons, ja, met betrekking tot het vasten, is wanneer wij straks onze Heer, Allah subhanahu wa ta'ala, zal ontmoeten. Dan zal je blij zijn dat je hebt gevast. En eigenlijk als je kijkt. Eid. Eid door In de islam is het zo. Dat je veert Eid. Niet zomaar. Eid is eigenlijk voor degene die hebben gevast. Ja. Rasool sallallahu alayhi wa sallam. Toen hij naar Medina kwam. Zag hij dat de mensen van Medina. Ja. Twee feesten hadden. Ja. Twee feesten in de Jahiliya. Ja. De, de, de Maharajaan en de Nairuz, En wat voor soort feesten ze ook hadden. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam zei Allah subhanahu wa ta'ala heeft jullie twee betere feesten gegeven. Aidul Fitr en Aidul Adha. Want een eet in de islam vier je pas wanneer je een lange tijd ibadah hebt gedaan. Kijk je bijvoorbeeld naar Idu'l Adha? Wanneer heb je recht om Idu'l Adha te vieren? Bijvoorbeeld de mensen die naar de Hajj gaan, die gaan naar Mina, die gaan naar Arafa en die gaan de jamarat gooien en daarna gaan ze de slachten voor Allah subhanahu wa ta'ala, en als we zoveel moeite hebben gedaan, dan pas mag je vieren. En wij hebben een hele maand lang moeite gedaan. We hebben een hele maand lang gevast, een hele maand lang taraweeh, een hele maand lang sujud, en waarschijnlijk heb je altijd de imam gehoord, ja? <tiedacht> en dan aan het eind, dan bereiken wij de klimax. En dan gaan wij de Eid vieren. En alhamdulillah, ik zie hier mensen met blije gezichten, ja, die de Eid, ja, vieren. Maar in de Islam is het zo dat wanneer wij de Eid vieren, vieren wij dat ook op een gepaste manier. Ja, op een gepaste manier. Het is niet alleen maar vieren, vieren, vieren, maar ook tegelijkertijd denken wat nu na Ramadan. En dat is een heel belangrijke vraag. ...die we onszelf moeten stellen... Ja? ...en de eerste antwoord is... Ja, ...wees geen ramadan moslim... ...maar wees een moslim... ...voor het gehele jaar... ...broers en zusters... we wisten allemaal... ...wat de ware betekenis was van het vasten... ...we wisten allemaal... ...dat er voorwaarden zijn... Ja, ...om het vasten... Ja, ...makboel... ...acceptabel bij Allah... Subhanahu wat taala te laten maken... En dus je roept, ja, de voorwaarde wil je dat Allah subhanahu wa van je accepteert, is namelijk, ja, met iman en ihtisab met geloof, ja, en ook met hoop dat Allah subhanahu wa onze Ramadan ja, van ons zal accepteren. Broeders en zusters, wat was het doel van het vaste? Wanneer wij nu de eed vieren met elkaar, moet je jezelf afvragen. Heb ik behaald wat ik heb willen behalen tijdens het vasten? Ja, veelal als ik uh, vooral de jongeren vraag. Wat is het doel van het vasten? Dan hoor je vaker. Ik vast omdat ik wil voelen wat arme mensen voelen. Maar geloof me. Je vast echt niet om te voelen wat arme mensen voelen. Want je voelt echt niet wat arme mensen voelen. Jullie komen allemaal uit Afrika. En jullie weten wat armoede is. Ja, we hebben gevast. Terwijl we vasten. Wisten wij dat om tien voor vijf wij mogen eten. Terwijl we vasten. Je zit op school. Je gaat naar huis. Weet je dat mama voor jou zoveel lekkere eten maakt. Terwijl je vast. ja? Weet je als je naar huis gaat. Je doet de koelkast open. Zie je zulke zoveel lekkere dingen. Maar een arme die weet niet wat hij morgen zal eten. Een arme heeft misschien twee dagen lang. Drie dagen lang niet gegeten. Met andere woorden. Wij vasten met een ander doel. Ja. En dit doel moeten wij ons nu afvragen. Hebben wij die doel bereikt? Je moet als een handelaar zijn. Een handelaar, wanneer die handel draait, Stel je hebt een import-export. Ja, en elke maand ga je berekenen. Ik heb zoveel import gedaan. En zoveel export. En dat is de winst. En aan het eind van de maand ramadan op een idel dag Vraag je je af. Heb ik winst gemaakt? Ja, en dan... Moet je altijd herinneren wat de imam zegt aan het begin van Ramadan. En hij zegt, Ja, ayyuhallah, amanu, kutiba alaykum kama kutiba kama kutiba En nu moet je jezelf afvragen, ben jij toegenomen in jouw taqwa? Ben jij toegenomen in jouw imam? Ben jij toegenomen in jouw goede daden? Ben jij toegenomen in de tolerantie? ...tegenover je medebroeders en je medezusters... ...als het antwoord nee is... ...dan zeg ik... Inna lillahi wa ...dan ben ik bang... Dat, ...dat je dan voor niks hebt gevast... ...en als het antwoord ja is... ...alhamdulillah... ...dat is dan de reden waarom we hebben gevast... ...en... ...ja dus heel belangrijk is... ...dat je jezelf afvraagt... ...of ik mijn doel heb bereikt... ...ja... We hebben gevast en we zijn misschien enkele kilootjes afgevallen. Voor veel mensen was dat een doel. Ja, dat ze van die overtollige kilootjes en de overtollige vet af zijn. Maar dat is, het, ja, dat is niet het doel geweest van het vasten. Want Rasulullah wa heeft gezegd: ja, zoals in een andere hadith, veel mensen die vasten, aan het eind van de vasten hebben ze niks gehad dan honger en dorst. Ja, je hebt de hele dag niet gegeten, de hele dag niet gedronken. Ja? Maar, jouw medemensen hebben nog last van jou. Jouw tong is nog even scherp. En nog even, zeg maar, uh, uh, even scherp als voor Ramadan. Ja? Je blijft nog leugenachtige praat doen. Na Ramadan moet je een vergelijking maken. Ben ik nu beter als voor Ramadan? Alhamdulillah. Dat is dan, inshallah, het doel van het vaste. Het doel van het vaste is La'allakum tattakoon te Wat is dat deze takwa? Takwa is veel wordt het vertaalt als godsvrees Maar takwa is meer dan dat ja? De ulema's hebben taqwa gedefinieerd als Hoe wa antaj ala bainaka Wa baina Allah Om tussen jou en de azab van Allah Een denkbeeldige muur op te trekken Een wiqaya, een bescherming en takwa betekent jezelf beschermen ja, van de azaad van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe doe je dat? Ja, door ta'atullah, ja, zoveel mogelijk Allah subhanahu wa taala te gehoorzamen. En de maqsia, de ongehoorzaamheid aan Allah subhanahu wa ta'ala, zoveel mogelijk weg te laten. En een andere alen, ja, een andere geleerde, die zegt takwa, weet je wat takwa is? Nu moet je zeggen dat je takwa hebt. Want je hebt toch een hele maand gevast. En hij zegt. Tachwa moet je zo voorstellen. Stel je voor je hebt een weg. En die weg zit alleen maar met dorens. En scherpe voorwerpen. En allemaal gevaarlijke dingen op de weg. En je moet nu oversteken aan de andere kant van de weg. Hoe ga je oversteken? Elke stap die je neemt. Ga je goed over nadenken. Je volgende stap die je neemt. Ga je ook goed over nadenken. Je gaat zelfs misschien met je handen. En met je andere hand misschien kruipen naar de overkant. Zakwa betekent ook. Ja, dat je elke stap die je neemt in dit leven. Je moet afvragen of Allah subhanahu wa ta'ala blij is. Ja, blij is of rida heeft. Of tevreden is met de handelingen die je doet. Broers en zusters, jongens en meisjes. Betekent het einde van ramadan ook het einde van goede daden? In de ramadan hadden wij de salaat altijd stippelijk en op tijd gedaan. Betekent dat dat na ramadan, we dat ook niet meer moeten doen? In de ramadan hebben wij zoveel sadaqa en zoveel zakat gegeven. Is het zo dat na het einde van ramadan je ook geen zakat en ook geen liefdadigheid gaat weggeven? In de ramadan hebben wij niet gerommeld, geen namima gedaan. Geen, geen raddels gedaan over onze medebroers en over onze medezusters? Betekent het dat na Ramadan dan de groen licht is dat je dan ook dan weer gaat beginnen met raddels en slechte dingen praten over je medemensen? In de maand Ramadan hebben we een hele maand gevast. Betekent het dat na Ramadan je ook niet meer gaat vasten? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam he, heeft direct gezegd ja, dat. In deze maand waar wij nu ons in bevinden, de maand shawwal, ja, hij zegt, degene die na ramadan zes dagen shawwal vast, is alsof hij zijn hele leven heeft gevast. In een andere riwaaie, is alsof hij een hele jaar heeft gevast. Ja. Dus als wij nu zes dagen tijdens deze maand vasten, is alsof wij inshallah ons hele leven hebben gevast. Hoe komt dat nou? Allah subhanahu wa ta'ala... ...die begint met het geven van... ...beloning bij 10 maal. Als je 1 euro sadaka geeft... ...begint hij bij 10 maal beloning. 10 maal angel tot 700 maal. En... ...we hebben bijvoorbeeld... ...29 tot 30 dagen gevast... ...tijdens de maand ramadan. Maal 10 is... ...290 tot bijna 300 dagen. En deze 6 dagen van shawwal... ...maal 10... ...is 60 dagen... Is in totaal bijna een heel jaar. En als je dat dan elk jaar doet van je leven. Dan is het alsof je je hele leven hebt gevast. Dus wanneer Ramadan voorbij is. Wil dat ook niet zeggen. Dat wij niet meer gaan vasten. Rasulullah sallallahu wa heeft ook gezegd. Ja, dat hij was gewend om op maandag en donderdag te vasten. En toen hem werd gevraagd waarom. Hij zegt de malaikas. Ja, de malaïkas, de engelen, die presenteren onze daden, onze a'maal, op die dagen naar Allah. Ja, de engelen die komen en die rapporteren om Mustafa en Khadija. Deze week hebben ze dit en dit gedaan. En dan gaan ze die rapport brengen naar Allah subhanahu wa taala En Rasul sallallahu alayhi heeft gezegd, en ik hou ervan om in staat van vasten mijn daden te rapporteren naar Allah subhanahu wa taala ja, tijdens de ramadan hebben wij gevast. Maar na ramadan moeten wij ook vasten. Graag de broers en zusters. Broers en zusters, jongens en meisjes. Wij moeten een vergelijking maken tussen voor en na ramadan. En als je nu hebt gemerkt dat je bent toegenomen. Dan is dat inshallah een teken dat je ramadan is geaccepteerd. Hoe weet je dat je vasten is geaccepteerd? Ik weet Wanneer ik een maand lang heb gewerkt onder een baas. Ja en ik weet dat ik aan het eind van de maand. Op mijn bankrekening. Mijn salaris heb gestort. Ja weet ik. Ik heb ervoor gezocht. Ik heb ervoor gewerkt. Maar een maand lang vaste. Als ik op mijn bankrekening zie. Zie ik. Hoe weet ik dat Allah op mijn bankrekening iets hebt, heeft gestort. Hoe weet je broers en zusters. Dat jouw vaste is geaccepteerd. Er zijn alamait. Er zijn tekenen om te wijzen, ja, die erop wijzen dat ons vaste is geaccepteerd. En we hopen dat deze tekenen er zijn, want als je deze tekenen niet vindt, dan moet je een hele grote vraagteken zetten, achter jouw vaste. Dan moet je echt een hele grote vraagteken, achter jouw vaste zetten. Als je nu merkt, een week na Ramadan, dat je nog steeds istikama hebt, dat je nog steeds standvastig bent, dat je nog steeds continu goede daden blijft verrichten, kan dat inshaAllah een teken zijn, dat jouw vasten is geaccepteerd. Als je merkt, dat je na ramadan, je gedrag en jouw karakter, beter is geworden na ramadan, dan is dat inshaAllah ook een teken, dat jouw vasten inshaAllah is geaccepteerd, door Allah subhanahu wa ta'ala. En als je merkt, dat je na ramadan steeds meer verlangt, om je broeders en je zusters te helpen. Om bij elkaar te komen. Om te praten over deze deed, Om de eenheid onder elkaar te brengen. Dan inshallah is dat ook een teken. Dat je ramadan inshallah is geaccepteerd. Door Allah subhanahu wa ta'ala. De sahabas. De metgezellen van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die waren gewoon. Wanneer ramadan voorbij is. Gaan ze Allah subhanahu wa ta'ala zes maanden lang smeken. Zes maanden lang na ramadan smeken ze Allah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ramadanana wa tarawihana wa sujudana en, en alles en nog wat. Smeken wij nu Allah dat hij van ons accepteert. En de sahabas die waren ook gewoon om zes maanden voor de volgende ramadan... ...Allah te smeken... ...O Allah, laat ons nog vele Ramadans meemaken... ...O Allah, bij deze vraag ik u, o Allah... ...om ons zoveel mogelijk Ramadan te geven... ...proezes en zusters... ...het doel van het vasten, zoals ik heb gezegd... ...was het krijgen van taqwa... ...maar het krijgen van taqwa... ...is niet alleen het doel van het vasten... ...het doel van het leven... ...is het krijgen van taqwa... ...het doel van het leven... Niet alleen het doel van het vasten. Het doel van het leven is krijgen van taqwa. Heeft Allah subhanahu wa ta'ala niet gezegd. Ja ayyuhalladina amanu taqollaha. Hakka tuqati. Wala tamutun illa waantum. Muslimoon. O jullie die geloven. Ja, Hij zegt. Hij zegt o oh, jullie die geloven. Vrees Allah zoals hij gevreesd moet worden. Hakka tuqati. En sterf niet, totdat je je hebt onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En dat moeten we onszelf afvragen. Hebben wij echte taqwa voor Allah? Dat zou betekenen, ja? Om taqwa aan Allah subhanahu wa ta'ala te tonen zoals hij dat verdient. Dat zou betekenen... ...dat wij Allah Taala altijd zouden gehoorzamen... ...en Allah Taala nooit ongehoorzaam zouden zijn. Dat betekent echte taqwa. Echte taqwa betekent... ...dat wij Allah Taala altijd zouden gedenken... ...en Allah nooit zouden vergeten. Echte taqwa betekent, broers en zusters... ...dat wij Allah Taala altijd dankbaar zouden zijn... ...en shukoukKK zouden geven... ...en nooit ondankbaar zouden zijn. Echte taqwa zou betekenen... Dat we Allah subhanahu wa altijd ibadah zouden doen. Zouden aanbidden. En Allah subhanahu wa nooit zouden vergeten. Wie van ons kan zeggen dat hij dat altijd doet? Wie van ons kan zeggen dat hij dat altijd doet? Ja. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maar die vertelt over de engelen. Ja de malaikas. Hij zegt. Er is geen armslengte in de hemelen. In de, hemel, de samarawat Behalve dat er engelen zijn, die de sujud voor Allah doet, ja, die de ruku voor Allah doet, die de tasbih, takbir, de shukr en dikker voor Allah subhanahu wa ta'ala doet, eenmaal maal 24 uur, 7 dagen in de week, het hele jaar lang door, doen deze engelen niks anders behalve ibadah voor Allah subhanahu wa ta'ala. En straks wanneer op de horen zal worden geblazen, ja, om de dag des oordeels. Om de Yalman Qiyama aan te kondigen. Zullen deze engelen zeggen. O oh Allah ze zullen bang zijn. O oh Allah we hebben u niet aan Zoals u aanbeden moest worden. Subhanallah. En ze hebben eenmaal 24 uur. 7 dagen in de week. Een heel jaar lang. Niks anders gedaan dan ibadah. En op de dag des oordeels. Gaan deze engelen zeggen. O oh Allah ze gaan bang zijn. O oh Allah we hebben u niet aanbeden. Zoals wij u moesten aanbidden, Koers en zusters, we gaan Allah. Als de engelen hun wezen, ze bestaan eruit om Allah te dienen. La ya'zoon Allah wa Zij doen wat Allah subhanahu wa ta'ala van hen vragen. En ze zijn Allah nooit ongehoorzaam. Als de engelen straks gaan zeggen, oh Allah, ik ben bang. Ik heb u niet aanbeden zoals u aanbidden moet worden. Wat moeten wij zeggen? Wat moeten wij straks zeggen? Ja? Als we kijken. Hoe lang leeft een mens normaal? 80 jaar? 90 jaar? Met een beetje goede zorg? Misschien 100 jaar? Met een beetje geluk? Misschien 100 jaar? En van die 100 jaar die je leeft, hoeveel doe je in ibadah? Ik had ooit eens gevraagd bij een andere lezing met enkele shabbat. Ik heb gevraagd. Ja, als een van jullie haast heeft. En je moet salaat tot dager verrichten. Hoe snel doe je salat tot dager? En ik hoorde vier minuten. Elke raka één minuut. Ja, elke raka één minuut. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt: we tot al eens, En als je ziet de ibadah, ja, van ons, is heel weinig. En als engelen straks bang zijn tegenover Allah, wat gaan wij dan zeggen? Tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Met andere woorden. Wij aanbidden Allah subhanahu wa ta'ala niet. Zoals hij aanbidden moet worden. Wij hebben geen taqwa voor Allah. Zoals hij eigenlijk dat verdient. En. Rasulullah sallallahu alaihi wa heeft ons ook geleerd. Dat, omdat wij in onze ibadah tekort schieten. Ja, na de salaat. dan ga ik zo ophouden. Ja, na de salaat. Als je zegt Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum. Wat is het dat de Profeet ons heeft geleerd? Wat zeg je als eerst? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je hebt net de salaat gedaan. Je hebt net de beste ibadah gedaan. Je hebt net een roepen van arkanul islam gedaan. En je bent klaar, Assalamu Alaikum, Assalamu Alaikum. En je moet zeggen, Astaghfirullah. Waarom zeg je Astaghfirullah? Je hebt toch een zonde begaan? Je hebt toch geen slechte ding, iets, iets, iets slechts begaan? Nee. Maar waarom zeg je astaghfirullah, Omdat je niet hebt gebeden zoals je moest bidden. Omdat wanneer je aan het bidden was, Allahu Akbar, je denkt, oh, wat ga ik morgen voor mijn man koken. Of die mannen denken, oh, wat gaat vandaag mijn vrouw voor mij koken. Ja. Of je denkt, oh, toen ik naar hier ben gekomen, was ik vergeten het licht uit te doen. Als die vrouwen denken, oh, toen ik hier was gekomen, ben ik vergeten om de stekker van de... Van de, van de strijkijzer weg te halen. Terwijl je aan het bidden was, dacht je over van alles en nog wat, behalve aan Allah. Dus daarom, zelfs onze ibada, zelfs onze gebed, ja, heeft istighfar nodig. En daarom, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft ons ook geleerd, een do'a. Allahumma a'ina ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati. O Allah, help mij! subhanallah, hij zegt, help mij ja, om u te aanbidden om u dankbaar te zijn om, en om u ja, beter soeker te kunnen tonen dus broers en zusters ja, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ya ayuwaladina, wij kunnen Allah niet de werkelijke takwa geven die hij verdient wij kunnen Allah niet aanbidden zoals het hoort hoe hard jij je best ook doet wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet lief hebben. Hoe hard jij je best ook doet. Wij kunnen Allah subhanahu wa ta'ala niet aanbidden. Hoe hard jij je best ook doet. En zelfs in onze dankbaarheid schieten wij tekort. Dawood alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Kana den shakura. Dawood is een dankbare dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala geweest. En Dawood alayh salam die zegt tegen Allah, O oh Allah, hoe kan ik u dankbaar zijn, als het feit dat mijn dankbaarheid een gunst is van u, een ni'me is van u, waarvoor ik eigenlijk ook dankbaar zou moeten zijn. Dus dat je dankbaar mag zijn voor Allah, daarvoor moet je eigenlijk ook dankbaar zijn, en daarbovenop moet je eigenlijk ook nog dankbaar zijn. We vergeten broers en zusters, we vergeten hoe dankbaar wij voor Allah subhanahu wa ta'ala mogen zijn of moeten zijn. Weer een andere conclusie? Wij kunnen Allah niet vrezen, zoals wij hem eigenlijk moeten vrezen. Ik zie dat jullie allemaal somber kijken. Is er nog hoop? Ja, er is nog hoop in Er is nog hoop. Allah subhanahu wa taala is ar rahman barmhartig. Allah subhanahu wa taala is ar rahim Genadevol. Allah subhanahu wa taala is qābilu tauba, hij is degene die de tauba, die de berouw accepteert. ...van zijn dienaren... Allah is, is al-ghafoul... ...degene die vergeeft... ...en wil je... Ja, ...en de mens broers en zusters... ...de mens kan zelfs dat boven de engelen worden verheven... ...door Allah ta'ala met een klein beetje ibadah die je doet... ...maar deze ibadah moet aan bepaalde voorwaarden voldoen... ...sheroot... Ja, ...en wat zijn deze voorwaarden... ...voorwaarden hoeft niet te zijn dat je veel ibadah doet... Allah subhanahu wa ta'ala kijkt niet naar de kwantiteit. Maar Allah kijkt naar de kwaliteit. En Allah subhanahu wa ta'ala kijkt niet naar de hoeveelheid. Maar Allah subhanahu wa ta'ala kijkt hoe je het doet. En de eerste voorwaarde. Wil je dat Allah van jou accepteert. Al is het maar weinig. Al is het maar een klein beetje. De eerste voorwaarde is. Ikhlas aniya. An dat jouw ibadah moet zijn. Niet voor de voorzitter van de moskee. Niet voor de voorzitter van deze jamia, Niet voor de imam. Niet voor je papa. Niet voor je mama. Maar jouw ibadah moet zijn enkel en alleen voor... Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt in de Koran... وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ din. En zij werden dus slechts ja, de opdracht gegeven... Om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden met ikhlaas. En dat is de eerste, belangrijkste voorwaarde. Al doe je maar heel weinig. Rasul sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een andere hadith. Ghayrul a'amali adwamu wa'in kalla. Ja, de beste daden zijn de daden die continu worden gedaan. Als je gewend bent om elke week 5 euro te geven aan de moskee. Als je dat een jaar lang voldoet, je hele leven lang voldoet, doet. ja. Dan is dat inshallah al reden genoeg om jou tot de Jannah te laten binnentreden. Want je hebt het met iglaas gedaan. En de tweede voorwaarde. De tweede voorwaarde wil je dat Allah van je accepteert is. Dat het moet zijn volgens de sunnah van de profeet Mohammed. Sallallahu wa en wat de profeet jullie gegeven heeft. Neem het. En wat hij jullie van heeft verboden. Ja, Onthoud jij daarvan af. Broeders en zusters. Tot zover heb ik mezelf. En jullie allemaal willen adviseren. En herinneren. Dat wij op dit moment. We zijn allemaal blij. En we hebben reden om blij te zijn. Want we hebben een hele maand gevast. Maar tegelijkertijd. Zet een grote vraagteken achter jouw vaste. En tegelijkertijd. Vraag jezelf af. Ben ik een betere mens geworden na een hele maand lang te hebben gevast. En de enige die daar antwoord op kan geven, dat ben jezelf en Allah subhanahu wa ta'ala. En bij deze sluit ik af. Barakallahu ni wa lakum fil qur'an in aawim. Wa naf'ani wa iyaakum mimafi min al aayati wa dikri hakeem. Haqulu qali hada wa astagfiruhu innahu wa rahim. raheem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 bid'ah, Geachte broeders en zusters, jongens en meisjes, ik groet jullie allemaal op deze mooie dag, de dag dat wij allemaal de Eid met ons allen vieren. Ik groet jullie met de groet van de islam, de groet van de vrede,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 ...van zijn of haar zonde vergeven. En ook... ...de maand Ramadan... ...ja... ...daarin... ...heeft Allah wa ons ook beloofd... ...dat er een nacht is... ...die beter is dan duizend maanden. We weten allemaal... ...die hele bekende nacht, Laylatul Qadr. Misschien dat Allah subhanahu wa ta'ala ons... inshaAllah, die Laylatul Qadr heeft vergeven. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam... <coughs> De profeet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam heeft ook gezegd, men kan naar Layla qadr Iman en wahtisaba. Degene die Layla T'Al-Qadr met Iman en hoop ja, opstaat ja, en Allah Subhanahu wa Ta'ala bidt en hoop en zeker en shukr en van alles en Allah Subhanahu wa zal inshaAllah, ja, inshaAllah onze zonde vergeven. Wat is ons nog meer beloofd tijdens de maand Ramadan? zo so, heeft de profeet sallallahu alaihi wa sallam ook gezegd ja wanneer ramadan komt ja, worden de deuren van de jannah wijd open gegooid en de poorten van de jannah de poorten van de hel worden deeld gemaakt en de shayateen de diefels, die worden vastgeketend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 Tijdens de Ramadan zijn ze tolerant. Tijdens de Ramadan gaan ze naar de moskee. Tijdens de Ramadan geven ze zakkaat. Tijdens de Ramadan doen ze liefdadigheid. Tijdens de Ramadan bezoeken ze hun vrienden. Tijdens de Ramadan voel ze de ugoe. Maar, wat gebeurt er? Na één shawal, eerder zaterd, ja, is net alsof Ramadan een jasje is. Ze hebben dan Ramadan, ja, één dan gaan ze dat jasje uitdoen.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 acceptabel bij Allah subhanahu wa ta'ala te laten maken en de shuroop ja, de voorwaarde wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala van je accepteert is namelijk ja, met iman en ihtisaab met geloof ja, en ook met hoop dat Allah subhanahu wa ta'ala inshallah onze ramadan ja, van ons zal accepteren broers en zusters wat was het doel van het vaste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 het doel van het vaste is, La'allakum wa Wat is dat, deze taqwa? Taqwa is, veel wordt het vertaald, als godsvrees. Maar taqwa is meer dan dat. Ja? De ulema's hebben taqwa gedefinieerd als, Om tussen jou en de azaad van Allah een denkbeeldige muur op te trekken. Een wiqaya, een bescherming.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 dat we Allah's Taala wa ta altijd zouden gehoorzamen en Allah's Taala wa ta nooit ongehoorzaam zouden zijn. Dat betekent echte taqwa. Echte taqwa betekent dat we Allah's Taala wa ta altijd zouden gedenken en Allah nooit zouden vergeten. Echte taqwa betekent broers en zusters dat we Allah's Taala wa ta altijd dankbaar zouden zijn en schuken zouden geven en nooit ondankbaar zouden zijn. Echte taqwa zou betekenen.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 Zoals wij u moesten aanbidden, Poers en zusters, we gaan Allah. Als de engelen hun wezen, ze bestaan eruit om Allah te dienen. La Allah wa Zij doen wat Allah wa van hun vragen. En ze zijn Allah nooit ongehoorzaam. Als de engelen straks gaan zeggen, oh Allah, ik ben bang. Ik heb u niet aanbidden zoals u aanbidden moet worden. Wat moeten wij zeggen?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 En je moet salat tot doher verrichten. Hoe snel doe je salaat tot En ik hoorde, vier minuten. Elke raka, één minuut. Ja, elke raka, één minuut. En Allah is mijn zegt we maar, halatodjinda al eens, En als je ziet, de ibada ja, van ons is heel weinig. En als engelen straks bang zijn, tegenover Allah, wat gaan wij dan zeggen?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 van de, van de strijkijzer weg te halen. Terwijl je aan het bidden was, dacht je over van alles en nog wat, behalve aan... Allah subhanahu wa ta'ala. Dus daarom, zelfs onze ibadah, zelfs onze gebed, ja, heeft istighfar nodig. En daarom, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft ons ook geleerd, een dua, Allahumma aina ala dikrika wa shukrika, wa husni ibadati. O Allah, help mij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 genadevol. Allah is tauba. Hij is degene die de tauba, die de accepteert van zijn dienaren. Allah is al Degene die, de de de die, die vergeeft. En wil je. Ja. En de mens, broers en zusters, de mens kan zelfs dat boven de engelen worden verheven door Allah is de tauba, Met de klein beetje ibadah die je doet. Maar deze ibadah moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Shuroot.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 en zij werden slechts ja, de opdracht gegeven om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden met iklaas. En dat is de eerste belangrijkste voorwaarde. Al doe je maar heel weinig. Wasallallahu alaihua wa zegt ook in een andere hadith. Ja, de beste daden zijn de daden die continu worden gedaan.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 ونفعني واياكم مما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته